Doe maar alsof je thuis bent, een wereld op je tijd Even lekker in een bubbelbad, daar word ik fox wild van. Zit er in een caravan een heel groot gat, daar word ik fox wild van, koet weer een waselbroed. Goedenavond. Goedenavond. allemaal. Welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En dat we weer een gezellig radioprogramma kunnen gaan maken. Ja? Dat zeker. Hebben we er zin in? Yeah. Annabel, ik hoor je niet zo goed. Heb je er zin in? Oh nou, hartstikke goed. Zo is het beter, denk ik, hè? Oké, nou. Dan wordt over de grens. Oh, oh, dat is, is mooi. Vanuit ja. Nijmegen, vanuit uh, Ibiza. Oh, oh, ja, tuurlijk. E ja. Ja. En waarom is dat? Omdat Ibiza uh, een laai kontje in het zand dat is en netjes. Een, uh, <laughs> dat is netjes gezegd. Met een uh, stankrijtuigje en. Uh, of met een beetje... Ja. Of met hele leuke dames. Je weet het. <laughs> ja, met, uh, <laughs> Jacqueline, Jacqueline is ook mee. Dan komt dat goed. goed. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, Douwe is er deze keer niet bij. Nee. nee. Douwe uh, komt een keer bij gezellig aansluiten. Yeah. We maken er een topshow van. en uh, We hebben leuke onderwerpen, maar vooral uh, gaan we bellen. Okay. Dus wie gaat het telefoonnummer even noemen? Dat is 013... 5, 3, 4, 1, 3, 3 4, 4, 4. 4, 4. Voor al uw laadjes. En okay. zoekjes. En dan gaan we nou weer gauw door naar het volgende nummertje dan. Of, uh, ja? Robert, ja? ja? Gaan... Suzanne Freek, denk ik. Of ja, wie? we gaan ja? naar Suzanne en Freek met De Overkant. Komt-ie. Komt Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver.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 Doordat kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertelde mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles straat is iedereen dichtbij. En het is zwaar wat ze zeiden. stel hier aan de overkant. En dat was, wie was dat? Suzanne en Freek. Nou, geweldig. <laughs> Annabel. Ja. Wat hebben we dadelijk over twee keer, volgende week vrijdag. Wat begint er dan? Hebben we hebben net besproken. De? EK EK voetbal. Oh, ja. Maar Hoppa. ik denk niet dat ze gaan winnen, want. Of de mannen die zelfs meestal zijn, die, die spelen, spelen niet zo goed. Nee? Nee, dus ik oh. denk niet dat Nederland kampioen wordt dit jaar. Oh. Nou, dus uh, Robert, ja, wat denk jij? Nou, ik denk dat ze wel gaan winnen, hoor, denk ik. Ja? De eerste wedstrijd is de hoeveelste? 11 ja, juni tegen Oekraïne. 13 juni tegen 13 juni tegen Oekraïne en dan 17 juni tegen Oostenrijk. Ja. ja. En dan nog één? Ja, maar morgen gaan ze de spelers presenteren die ze echt geselecteerd hebben. Want oh, okay. ze kan niet meedoen, want die heeft een positieve test op corona. Oh! Dus dat wist die, ik niet, dat is het dus, laatste nieuws. Dus die, uh, die heeft de Frank De Boer vandaag gezegd dat hij niet mee kan doen. Oh, dat is wel Balen. Denk je dat het uh, goed of fout is, nieuws is? Of nee, goed fout nieuws. Nou, hij was wel goed. <laughs> de... Ja, was uh, zeker een goed nieuws. Nee, is goed? Ja. Wat ja. denk jij Robert? Het is geen goed nieuws hè? Nee, ik denk het niet. Nee. Okay. morgen gaan ze toch de selectie uh, tonen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. We maken er wel een feestje van hè. We hebben daar wel slingers op hangen, we zijn wel fan. Hè? Ja. Ik denk dat we in heel Nederland gaat, gewoon gaan kijken, denk ik. Ik, ik, ik maak het ook. <laughs> het was gewoon een grote feest. Ja. Toch? Mm. Goed, Zullen we het volgende liedje. Annabel, ja. wat was het volgende liedje? De havenzangers Leven om ja. te leven. Nou, dat is wel een lekker feestnummer, toch? Ja. Dan gaan we gaan maar lekker luisteren, denk ja. ik. Maar eerst even. Als ik groot ben dan zal het wel komen Als ik groot ben dan zit het wel mee Als ik lijk in start ik te genieten Ik was met alles al heel snel te weg Okay. Hola. Ja, ke. Hallo. Goeier mee, pro mi bis calling hè. Oké. Fijne, fijne avond Wim. How are you doing in the little place Hooglee? Ja, uh, uh, hoor je hem of niet? Ik hoor Wim heel goed. Oké, okay, jullie horen Sorry. mij heel goed weten. Je... Okay, okay. ja. Ik zet Robert-Jan Ja, wij moeten even van alles in, in, uh, in de... Zo beter? Ja. Zie. Oké, mij? Ja. Dus ik kan gewoon meedoen met tijdens de uitzending. Ja. Dat, dat kan. Mooi. <laughs> Dit hebben we so. nog nooit meegemaakt, hè? Nee. In de internationale lijfverbinding. Wat is die vita hier? In, de... in Spanje. In Spanjol. Ja. Ja. Pencils, ik zit hier met mijn dj, hier, uh, te bespreken. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja. Hey? En, ik, ben wel blij, ik ben wel blij dat jij een, uh, een telefoon hebt met vertaling erop, want Spaans is, dat kennen we niet zo goed natuurlijk. Oké, okay, nou, ik denk ik zal maar even op vertaling zetten. Hey? <laughs> ja, helemaal goed jongen. Maar uh, we hebben wel beeld hier in, uh, op ja. de pizza, maar ja. er valt af en toe weg. Oké. Okay. Dus, uh, ja. dus we zien wel beeld, maar geluid uh, bijna niet. Oh, nou ja, dat is heel vreemd. Ik zal het. even bellen. Ja, helemaal ja. goed. Ja. En, zal er zal wel even een zitten. Ja. Nee, maar hier, hier werkt alles wel zoals het moet uh, zijn. Dus ja. uh, wij horen jou goed en jij hoort ons goed. Dus uh, het is helemaal prima. Oké, okay, nou ik wens jullie heel veel succes met de uitzending. Uh, wij gaan het volgen, zover dat we kunnen. Is goed. Uh, geniet ervan. Ja. en. Uh... Tot uh, de volgende uitzending dan. Is ja? helemaal goed. Ja, Kijk ja, dank, je dank je wel zin. voor je telefoontje. Dank, je dank je voor je telefoontje. Doei. Adiós. Adios. Adios. Adios. Adios. Adios. Huis. Met, met, wie? met wie? Met Maartje. Hey, dag Maartje. Hallo. Hoe, hoe gaat het met jullie? Goed hoor, en met jou? Goed. Mooi. Was ben... jouw vakantie? Ja, het was heel gezellig. Lekker, ja? Oh, mag ik dan. Ja, heel veel. <laughs> Eigenlijk heel veel. Eigenlijk te veel. Te veel. Ja, en die... Ik heb eigenlijk een vraag willen jullie, van mij, ja. alsjeblieft Jan Smit opzetten, alsjeblieft. En welk nummer van Jan Smit? Van, um, papa, van de papa, van iemand, van, eh, uh, wat weet je nou, zeg ik even vragen, van Jan Smit, van, ja. Papa, blijf je nou? Ja, papa, blijf je nou? Papa, blijf je nou? Okay. Ja. Uh, uh, ja, oké, okay. we, gaan, we gaan hem opzoeken, Maartje. En, uh, leuk dat je heel even gebeld hebt. Ja, Maartje. Als ja, als ik moet... ja als ik papa, hem... ik weet het wel. Ja. Uh, o, oh, dat moet je niet weten. <laughs> uh, maar uh, uh, ik, ik ga hem proberen op te, te zoeken. En uh, mocht ik hem kunnen vinden, dan draai ik hem. En anders uh, okay. heb ik er hier alvast eentje van Jan met. Die, die we wel kunnen draaien. Hoop, liefde okay. en vertrouwen. Vind je dat ook goed? Oké, okay, dat is goed, Pat. Oh, Oké, okay. maar ik ga hem wel even opzoeken, hè. Hey. Is goed, papa. Dankjewel, maagje. Dankjewel, groetjes. Oké, okay, doei. doei. Even stil, want Er uh, moet even de microfoons aanzetten. Want anders dan is dat niet, uh, niet goed natuurlijk. Want we hebben nu geen, geen muziek op de achtergrond. Dus. Maar we gaan Raymond Hermans draaien met uh, Diamant. Kennen jullie ja. dat lied? Nee, ik heb het nog nooit van gehoord. Nou, dan moet je goed luisteren. Want hier komt hij aan. Veel plezier. Vanaf welke kant jij bent speciaal? Je lijkt op een diamant. Ben onder ze boven. Ja, dit is biljart. Niet meer normaal. Je lijkt op een diamant. Zo mooi niet te geloven. Ja, daar zijn we weer. We gaan ook een over het weer hebben. Dat is best wel. Wat hebben jullie gedaan met dit mooie weer? Hebben jullie misschien wel op het terras gezeten? Dan hebben jullie misschien wel iets, iets leuks gedaan? Bel even tussen ons op 013 53 413 Laat toch even een leuk verhaaltje achter. Of uh, bel ons gewoon even gezellig. Dat kan ook. Ja, uh, yeah, ik hoor het echt van jullie. Dus uh, we gaan even over naar uh, Annabel. En Annabel gaat het volgende nootje aan Ja. Het volgende liedje is van Jan Hoop, liefde en vertrouwen. Hielp hier. Hé daar, mooie meid, het is de hoogste tijd om jou eens te bezingen. Met je blonde haar, ongeëvenaard de mooiste van het land. Zonder jou is er geen leven voor mij. Je maakt me elke dag weer blij, met alles wat ik krijg van jou. Ook liefde en vertrouwen, wat ik voel voor jou gaat nooit meer voorbij. Je bent een deel van mij. Hé hey daar, mooie meid, het is de hoogste tijd om jou eens te beschrijven. Kom oh, met vrolijkheid, die mij zo blijft, de leukste van het land. Zonder jou is er geen. Jij me geeft, hoe jij voor me leeft. Als liefste van het land zonder jou. Ja. dit was een nummer voor? Dit was een nummer voor, voor, uh, van Maartje. Die was aangevraagd door Maartje. Nou, voor dat het was een heel mooi nummer. nummer. Ja. ja, prachtig. En hm. Robert-Jan. Nou, ik ga nogmaals een, nog een keertje vragen: wat hebben jullie met dit mooie weer gedaan? Uh, uh, ja, in Tilburg, Reel, Goorle, noem maar op. Bel ons. En uh, jullie kunnen gewoon ons bellen op 013 534. 1344 drie vier Laat ons alsjeblieft weten alsjeblieft. Ja, en dan kunnen wij wel een plaatje of het verhaal aanhoren, Annabel? Ja. Wat gaan we nu draaien, vrienden? Frank? Frank hm. van Ette, huisje op wielen. Huisje op wielen, huisje ja. op wielen. Zijn we er allemaal klaar voor? Ja, klaar. Wauw, Woehoe! Als ik de snaren van gitaar hoor, dan maak me dat zo blij. Heel goed, waar ik ben geboren, in een wagen van hout en dat was mij. Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen. Andere de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar de groen. En dag en nacht, ja dat zit me in mijn bloed. Wat omdat ik geld kan Dat is, altijd ja. wel, uh, dat is een mooie weg. ja, robert Jan. Yes, hoe vaak hebben we nog? Hoe vaak kunnen we nog uitzenden? Weet ik zo niet. <laughs> dat hadden we net verteld. Nog twee, nog twee keer. Nog twee keer? Nog twee keer tot de grote, nog één keer en dan de grote finale. Ja. Dan gaan we weer met de bingo kaarten. Dan gaan we weer. Uh, hè? Dan worden we weer een grote show wordt er dan gemaakt. Kunnen mensen weer uh, happen op de radio? Dus bingo kaarten, keer Ja. Dus... Uh, ja. Ze zijn liggen bij de drukkerij, dus binnenkort worden ze verspreid, dus als dus jullie mee kunnen doen, prima. Let, let op op de folders, er, ja. wordt, er wordt netjes huis en huis bezorgd, dus kijk goed door de folders. Ja, kijk gewoon uh, kijk in je briefbus, kijk gewoon waar, waar die post ontvangen wordt. Het grootste bingo succes Dat doen we nog één keer. Nee. Vanwege de finale, ik hoor daar een nee. Wat nee? Nee. Doen we dat niet allemaal. Ik heb wel flauwe moppen. Heb je hem de moppetrommel? Hij is weer terug, de Wat moppetrommel. Wat is verschil tussen een bakker en een vloerkleed? Nou. nou. Een bakker moet spoel op en een vloekje moet lekker blijven liggen. <laughs> Ding dong. Ding dong. Ja, oké. Het ja, nou. is weer tijd voor een lekker plaatje. Goed. Ja. Welk plaatje komt er nu aan? Welke is. Even kijken. Een achtig vanaf vandaag. Nou. Ja. De, Django. Django, Django, Wagner. Django Wagner en Peter Bengste. Peter Bengste met Vanaf Vandaag. Vanaf Vandaag nou, ja, komt ie. Als vrienden me vragen te gaan stappen... ...dan ga ik altijd graag met ze mee. En kom ik s'nachts thuis, vraagt mijn vrouwtje... ...jij komt zeker uit het café...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 Op, ja, uh, die gaan we opzoeken. Uh, ja, die gaan we zeker opzoeken. Ja. Die wordt dan gedraaid. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen, Timo. Ja, okay. Dag. Oké, dag hè. Dag Timo. Uit. Nee, er is een heel grote kans dat we pas uit zijn gedanst als we de tent hier gaan sluiten. En dans. want met, met zo'n lekker nummertje, hè? Heerlijk nummertje. Oh, zo lekker hè? Nou, we gaan weer in de moppetongel. oh Annabel, <telling> Annabel. Er zitten twee onderbroeken op het strand. Zegt de ene onderbroek tegen de ander: Ik ga lekker zonden. Zegt de andere onderbroek: Maar je bent toch al bruin genoeg? Oh! <laughs> <laughs> oh nou ja, yeah. En nu komt het volgende plaatje, Robert-Jan. We gaan het volgende plaatje rijden: dat is een snelle met ronny flex in de schuur. Zal het zijn de schuur. Kijk, luister, ik was alleen maar daar. Ik kon alleen mee ga gaan met mij. Moest de oogst door zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij. de te zeilen in de storm voordat het aankwam, wij zoals wij in ons paradijs. Onder zon als wij konden worden wat wij. zijn geworden, dan lijkt het in jouw paradijs. Misschien op zijn tijd ondergonnen baar. Iedereen is ergens diep van binnen, toch geboren. Jong, gooi je solie op het vuur. Want ik ben ook een school pannen. Ik had ook geen plan. En ik was niet je zaal, het schrijven in de schuur. Je bent... We zijn ook best wel, namens de corona, is het best wel uh, ja, een beetje meer aan het versoepelen. Uh, ja. Maar wat is allemaal aan het versoepelen, Annabel? Weet jij dat? Uh, er mogen nou 50 mensen in het, op het terras en 50 mensen in theaters en vijftig uh, mensen in de bioscoop. Ja. En vanaf 5 juni dan gaan de buitattracties van de Eftelingen gewoon weer open. Oké, okay, oh, dat is leuk. Maar wel anderhalve meter, want dan moeten ze in een karretje liggen. En dan weer twee mensen en dan weer een karretje liggen. Maar het is wel allemaal met mondkapje op, hè? Ja, maar het schijnt, ze verwachten dat ze 1 september, 1 september verwachten ze, maar dat weet ze niet zeker, dat ze zonder mondkapje mogen lopen en geen anderhalve meter meer hoeven. Maar nou, licht gaan hoeven. Ik denk dat we daar ook blij... blij mogen zijn dat de grasjes weer lekker open gaan. Ja. Ja. Zeker met dat weer. Hebben ja. we al een gastje gepakt? Mm. Robert-Jan, heb je al een gastje gepakt? Ik heb nog geen gastje gepakt, misschien Vierdag? morgen. Ik eh, had bijna de gelegenheid vanmiddag, okay. maar we, we, uiteindelijk zijn we er niet aan toegekomen. Maar eh, ja, we gaan dat binnenkort echt wel weer doen, ja, want dat vinden we altijd wel heel erg gezellig. Maar ja, het is we, we wachten het even af. Het is, he? Zo is het toch. Of niet Annabel? Ja. Zelf fijn dat de Efteling ook open is en zo. Ja. kunnen we lekker plezier maken. En ook weer dat we weer met z'n drie in één studio mogen zitten. Ja. ja is dat dat niet is niet wel. ook wel fijn. Dat Albert ja. Jan er weer bij is. Ja. Dat ik er weer bij ben. Ja. Ja. En, maar zolang, zolang de versoepelingen nog niet zo zijn dat iedereen er weer bij mag, dan moeten we af en toe in elk geval rouleren. Hè. Dus dat. Ja. Uh, dat uh, want uh, we, we zijn nu met z'n vier in de studio. Dat maakt, want ik zit hier achter de tafel. Jullie zijn met drieën, maar af en toe dan moet daar dus als er iemand anders mee wil komen, zal een van de, jullie thuis moeten blijven. Hè? Want ja. dat, dat is rouleren, hè? En dat, uh, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat helemaal perfect gaat lopen. Dus, uh... Ja, het uh, gaat allemaal goed komen. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Uh, Annabel, welk nummer gaan we nu draaien voor de luisteraar? We gaan uh, Tony, Frans, Duits. En een beetje Frans en een beetje Duits. Maar eerst.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 ik alleen maar Frans en Duits. Zeg tegen mezelf, hoe neem ik aan mijn naar huis? Shumapel, zo ver doen nog wel, maar de rest van het gesprek ging maar te snel. Ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Het is de route om te communiceren. We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te snel, Shumapel. Ach, je kent het wel. Gaf ik weet. We kunnen aan de Antwerpen boeken. spreek een woordje Belgisch. Poepen, bel met de rubbers, gaat alsjeblieft. Ik heb alle een kind, lekker sportief. Eh? Ah, oh, oh, oh, Hoe zeg oh, ik gewoon oh, in het Frans? Dan kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. Eh? En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Eh? Het ging te snel, je bel. ach je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent, maar het gaat zeker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 en uh, we hebben. Je uh, kan er ook een bezoekpastje aanvragen bij onze uh, e-mail. Die komt dan bij onze Gerard terecht. Dat is radiohatzlats.gmail.com. En uh, volg ons ook op Miljaan Media. Dat is uh, via de Facebook, via de Instagram. Uh, daar kun je ons volgen en dan komen ook leuke foto's op te staan. En, uh, en, uh, en volg ons ook op onze website www.variohatsevats.nl Daar kun je ons ook in kijken. Met onze so social media-expert zit nu helaas uh, ver weg te genieten. <tankt> ja. Ja. ja. Die is maar even op vakantie. Ja. even in zich op, <tankt> op de lusten. Op vakantie. Ja, ja. Dus van de zwaartekracht te genieten. <lacht> ja. Ja. Normaal, normaal doet Wim het altijd. Maar zullen we zullen nog alles social. aan te remten. En, uh, maar ook, ook op de website uh, is er een pagina waar je je gegevens achter kunt laten met een boodschap. Hè, zodat je uh, ook uh, uitgenodigd kunt worden om straks, als alle coronamaatregelen weg zijn, om een keer uh, in de uitzien. studio te komen kijken. Dus, dus als je daar zin in hebt, zoek het vooral op, op www.radiohadseflats.nl Hadseflats, Laat weten hoe je denkt. En ook uh, onze podcast en onze uitzendingen staan er ook op ja nou, moet je kijken en foto's en van ja. alles van alles staat erop dus je, kijk vind... op onze website die tijd om uh, te dansen en een leuk plaatje ja, ja. dus het is tijd voor een uh, mooi plaatje we gaan naar uh, John Wever met jij bent Lene lichtlaag van mijn gezicht tot ziens!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 Van mijn gezicht. Nou, daar zijn weer. Met John Wagner. was het een heel mooi om te luisteren. Uh, John de Bever. John de Bever. Mijn excuus. Geeft niks. Geeft helemaal niks. Is <laughs> wel, wel een lekker feestnummer <laughs> Ja, zeker. Ja, dus, uh, oh, nee, in oh, inderdaad. Annabel. Yeah. Ja. Kun jij nog iets te vertellen? Bij de smaakmakers. Hoe gaat het bij de smaakmakers? Gaat goed. je? Is het daar druk? Nee. Wat heb je vandaag gedaan? Waar heb je vandaag gestaan? Ik heb vandaag in de winkel gestaan. Wat, leuke mensen? Vandaag gezellige klanten met dat warme weer? Uh, ik viel veel wel mee. Ja? ja. Oké. Okay. Gewoon, gewoon gezellig druk? Ja. Ja, was het eigenlijk... ja. Was het gezellig druk of was het niet zo heel druk? Mm, het is... Ik heb wel veel bestelling, maar niet zo heel druk. Oké. Okay. Nee, en wat was er in de reclame vandaag? We hebben de klanten gemist? De appelkoeken. De appelkoeken. daar zijn geen appelkoeken meer, er zijn complete taarten bijna. Yeah. Oh, lekker. Ja, en de, wat was de prijs? Dat weet ik niet. Oh, dat kan. De appelkoeken zijn in de reclame bij de smaakmakers. Ja. Yeah. Is dat sluikreclame Gerard? Ja, dat, is, uh, dat mag niet hè. Nee, dus ze zijn, zijn niet meer in de reclame? Nee. <laughs> Oké, okay. okay. robert Nou, we gaan nog naar het volgende nummer luisteren. Dat uh, is uh, André Haas junior. Wie kan jij vertellen? Daar komt ie.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 Waar ik gisteren heb gedaan, geen zin meer in mijn zak. Mijn kleren naar de maan, als perintje, mijn vierde aspirintje. Mijn kop doet nog steeds pijn. Doe mij maar stel een biertje, het beste medicijn. Vanavond weer de wortel, geen pijn meer in mijn hoofd. Een biertje meer of minder, we zien wel hoe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 Annemel, vertel eens een leuke mop. Aan ik en luisteraars. Komt ie. Komt ie. Ze zit aan het opzoeken. Komt ie. Waarom stinkt de schiet? Waarom stinkt de schiet? Dan heeft het over ook wat aan. Bing, bing. Dan heeft de over <lacht> <Bing, bing. lacht> <heeft de> <lacht> er wat aan. Ja, dat dat heb, je, heb je er nog één toevallig of wat? Nee. Nee? op even Oh, nee, maar goed, ik vind dit ook wel, uh, wel heel erg leuk. Dus, uh, ja, hartstikke goed. We mochten geen trommelgeluid maken van andere nee. film. Nee, dat mag de het de zeker de niet. <laughs> maar we gaan over naar het volgende nummer. Ja. En dat is? John West, jouw blik. Jouw blik. Jouw jouw blik. Weet je wat er, een beetje wat er in zijn blik zit? Boontjes. Nee. nee. <laughs> Boontjes? Gezichtsblik. Ja. Ach, je ja, vis. <laughs> over sluit Dat is <laughs> Zeg geen nee en laat nooit meer gaan Nou, dat was een, uh, een leuk nummertje met de jongers Jouw Blik En uh, we gaan gewoon uh, straks een, met een ander nummertje afsluiten En uh, we zijn er weer de, uh, de vijf, 15 juli is de, uh, aan de volgende uitzending uh, Nou... Annabelle, ik geef jou het woord. Eh, misschien dat jij nog een leuk afsluitwoordje hebt. Of zo. Ik ja, vond het een leuke uitzending. Ja. ja. ja. Nou, ik denk het ook. We hebben allemaal genoten. Dankjewel voor het luisteren. Vera. Ja, dankjewel luisteraars. Dankjewel jullie dat jullie er allemaal weer bij waren. Want dat maakt het toch altijd wel een stuk gezelliger dan hier alleen te moeten zitten. Dus eh, hopelijk volgende keer weer... He, ook de twee weken, de 15e. Dankjewel, Ibiza. Ja. Ibiza. Ja. Mensen in Ibiza. Ja, ja, onze luisteraar is in Ibiza. Die wensen we ook heel veel <laughs> uh, plezier. Ik hoop dat ze ervan genoten hebben. En dan horen we vast nog wel een keer terug. Maar voor nu gaan we afsluiten met het laatste nummertje. En dat is. Uh, we gaan met André Hazes bloed, zweet en tranen. Geniet van de hoi. Zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In de tijd. Een lach. En beste luisteraars, vergeet vooral niet te luisteren naar het tweede deel van ons programma. Van 8 tot 9 op deze zender, klaar voor 4. Veel plezier en tot over twee weken.